Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Grapperhaus vindt het verstandig dat de 538 Oranje Dag is afgelast. De demissionaire minister zegt dat het kabinet nog wel achter het experiment staat... maar dat het goed is om de test niet nu te doen. Dat er uh, bij dat... Uh... Breda's Fieldlab speelde, was dat er op een gegeven moment... toch wel heel duidelijk een zodanige toestroom leek te komen... ook van mensen die gingen protesteren en andere zaken... dat de burgemeester heeft gezegd... ja dat is openbare orde technisch niet goed om te doen. nou ik, Dat begrijp ik heel goed. Op het evenement zouden 10.000 mensen afkomen. Ook een testevenement in Lichtenvoorde op het terrein van Zwarte Cross gaat niet door. Je kunt de app Parler weer downloaden op je iPhone... Die app, een alternatief voor Twitter, werd uit de App Store gehaald na de bestorming van het Capitool in Amerika. Kwam doordat aanhangers van oud-president Trump via de app opriepen tot het gebruiken van geweld die dag. Leidde tot een hoop kritiek over de app, omdat Parler niet genoeg zou hebben gedaan om dat geweld tegen te houden. 12 grote Europese voetbalclubs willen af van de Champions League... en een nieuw internationaal voetbaltoernooi beginnen. De Super League. Het moet de clubs miljarden euro's meer opleveren dan dat ze nu verdienen. Is de UEFA niet blij mee? Een bestuurslid heeft inmiddels tegen de Deense publieke omroep gezegd... dat hij inschat dat Real Madrid, Manchester City en Chelsea... uit de Champions League worden gezet. En Voor het eerst heeft een helikopter een rondje gevlogen... boven een andere planeet dan de aarde. De heli van de NASA vloog 40 seconden boven Mars. NASA wil in de toekomst grotere helikopters naar Mars sturen die op plekken komen die voor marswagentjes onbereikbaar zijn. Het weer, het koelt vanavond snel af en vannacht wordt het op sommige plekken mistig. Morgen een mix van wolken en zon. In het noordoosten misschien een onweersbui. En het wordt 14 tot 18 graden. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Ga naar rijksoverheid.nl slash coronatest voor een afspraak bij jou in de buurt.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 Wat hij zou afgelopen. Uh, ik heb wel nog een uh, schone taak ergens uh, nog uh, in het verschiet liggen. Want ik denk: uh, Het duurt er wel heel erg lang voordat hij in het uh, tweede uur uh, in het schot uh, valt. Maar dat heeft te maken met het af uh, van een song. Ik denk dat ik even Odyssati oh, die die nog maar eens even thuis uh, erop na moet uh, slaan... om hem wat strakker uh, achter uh, de uur openen te zetten. Maar goed, uh, welkom bij het uh, derde uur. Death Star discotheek was dat uh, met Face Yourself. Um, in dit uur gaan we praten straks met uh, Tom Brouwers. Hij is uh, van uh, Shameless uit uh, Nijmegen. en Ze hebben een uh, nieuwe single afgeleverd uh, deze week. En daar uh, gaan we het uh, straks over hebben. Maar we hebben nog meer stevige muziek en... Blijf hem nog wel even draaien. Dus ik weet nu al dat er iemand van Fon nog heel erg blij is wat er gaat. Maar dat heeft een reden, want op dit moment vind ik hem zwaar de beste van 2021. Openly remembered. Goed management hoor, de uh, jongens van Darker. Maar ze hebben nog uh, volgens mij geen notie van... dat ik dit al een week lang al op het lijstje heb staan. Love is cancer was van Darker. Bovendien uh, doet mij dat sterker denken aan de deepest mode uit de jaren 80 die toen ook heel erg donkere muziek uh, maakte. En dat uh, doen zij dus eigenlijk ook. Uh, Von V van Robbers Making... Uh, nee, nee, nee, nee, Jaapkoper. Rubbing Makes It Worse, zo is het. En uh, het openingsnummer van die EP is Openly member. Ja, dat is ook gewoon een weergeloze single. En als ik dit weer hoor, dan uh, huppelt Mariska Lialing alweer door de kamer heen... van uh, zo, dat heeft hij weer fijn gezegd. Maar ik ben niet de enige. Er zijn er uh, meer die daar al steeds meer achter het beginnen te komen... dat dit een weergeloze single is. Dus ik sta niet meer helemaal alleen. Uh, vorige week hadden we de broertjes van de Bogert uh, in de uitzending... ging over een nieuwe single, Crashing Bats Live Love and love. Keer te horen is, maar dat is uh, dan ook uh, wel een reden waarvoor. Want Penny Moore heeft uh, afgelopen week een uh, interview uh, op laten tekenen in de Gay Grand uh, over uh, waarom zij in de muziek terecht is gekomen. En uh, dat is best wel een schurend uh, verhaal. Moet je het artikel maar even lezen op de Gay Grand, want daar is het uh, te horen. Uh, bovendien is zij volgende week de muzikale gast, want uh, de muzikanten van dienst. Want ze gaat live een aantal nummers uh, spelen en, en dit was dus die nieuwe uh, versie van 'So Over Fake Friends' in de 2021 versie. Mij mag het benieuwen of er nog meer antwoorden programma's gaan volgen, Want ik denk dat, het, uh, dat ik geloof ik weer de enige ben... die hier uh, het, uh, het schip uh, weer drijvende moet houden... als het om de zijn muzikanten gaat. Maar goed, uh, Pale Puma met I Don't Wanna Be Strange. Dat is van een Vollendams label. Maar de man zelf heet Janko Duins. Die komt uit Amsterdam. En uh, I Don't Wanna Be Strange is de single. Nou, we gaan er nog één draaien. En dan gaan we met uh, Tom Brouwers uh, praten van uh, Shameless... En dit vind ik altijd een heel lekker nummer van ze uit Nijmegen. Beat Up Guy! ...nummers moet je ook heel erg uh, niet te lang willen maken. Be up, Guy van Shameless. Uh, het is uh, tijd om uh, te gaan praten met een van de bandleden. Uh, Tom Brouwers, zeg je goed? Dat zo? Of ja, niet? zeg je goed. Heel ja, goed. goed. Uh, jullie zijn niet uh, de enige Nijmeegse band die we vanavond draaien. ...want Giant Low hadden we dus uh, al eerder ook uh, even gedraaid. Maar uh, jullie zijn ook al een uh, lange tijd bezig, heb ik het idee, toch? Ja, klopt, ja. We ja. zijn al uh, eigenlijk sinds de basisschool samen muziek aan het maken... Ja, oké, daar gaan. Uh, dus dat is al meer dan tien jaar geleden of zo? Tien jaar geleden? Uh, dus? uh, ja. <laughs> uh, <laughs> Echt als broekjes zijn uh, we begonnen. Ja. niet zo hè Ja, en, en nog steeds uh, gewoon, het, het vuur uh, komt nog wel uit, uh, uit jullie muziek vandaan. Want dat, dat, dat voel ik wel eerlijk gezegd hoor, wat, wat dat er gaat. Het is uh, energiek. Ja, ja, ja, het, ja. Het, blijft, uh, het blijft, het wordt eigenlijk alleen maar meer. We zijn de afgelopen jaren een stuk serieuzer bezig. Ja. En, uh, ja, we blijven gewoon alles ingooien wat, uh, wat eruit komt, zeg maar. Uit laten kleppen. Ja, want. energie. Ja, want jullie hebben ook al een aantal EP's uitgebracht, hè uh, Ondertussen. Ja, nummer vier hebben we uitgebracht vier EP'tjes. Vier EP'tjes. Zij nog, uh, zijn ze nog allemaal een beetje te krijgen nog? Of ja, voor... ja de, de, de laatste drie wel. Ja. De eerste die we echt gemaakt hebben in 2012. Ja. Die is wel uh, heel erg beperkt beschikbaar. Ach. Ik zijn denk ik nog een stuk of tien van. Hm. Maar die, die zijn er nog wel. Oh, uh, ik, uh, ik durf het haast niet te vragen... maar ik, uh, ik zou er toch graag een willen hebben... want dan kan ik die andere, twee, uh, drie, of, uh, die andere drie EP's... ook uh, eraan toevoegen... en dan heb ik het hele setje compleet. Nee, dat plus plus ja, dat ik dan ook nog het debuutalbum wil. Maar ja, ik moet dan wel eventjes... om mijn bankrekening gaan zoeken. Maar <lacht> goed, Ja, nee, maar... Uh, ik denk dat het wel gaat lukken. Uh, dus, uh, want uh, die, uh, die drie EP's... die zijn volgens mij online... gewoon uh, te krijgen... Uh, ja. Dat had ik gezien op iTunes, dat ze daar gewoon ook nog op staan. Um, Even, want, want ik, ik, ik stipte het al aan, hè. jullie hebben al vier EP's uitgebracht, dat, dat hoorde ik net van je. Maar jullie zitten niet stil, want jullie hebben besloten om toch ook te gaan voor een, voor een debuutalbum. Ja, ja zeker, een full-length album dit keer, ja. eindelijk, dat waren we al heel lang. En nu, uh, ja, door corona lag alles natuurlijk een beetje stil. Ja. Maar toen zijn we gewoon uh, in plaats van veel shows we gaan, uh, gaan opnemen en schrijven. Mm -hmm. En nu hebben we, het, je verhaal uiteindelijk, ja, ik denk 17 nummers en dan zijn het 12, uh, 12 13. Uh, zijn het geworden voor het album. zeg maar. Ja. En uh, de laatste week van maart hebben we die opgenomen ja. met uh, Matthijs Kievit, die uh, een hele goede producer, die ook uh, Parasitamol vrienden van ons heeft opgenomen. Mm -hmm. En dus dat, uh, dat wordt heel vet. Ja, weet nou, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben super, we nog nooit gehad. Ja, ik ben super nieuwsgierig. Want uh, ja, ik bedoel, ik heb uh, die andere schurende, uh, schurende nummers van jullie uh, wel gehoord. Uh, dus ja. Um, even over Nijmegen, uh, ik heb toch wel een beetje het idee dat dat ook een muzikaal nest is uh, met... Uh, nou ja. ja, ik zei het al, de Giant Low, maar uh, Lasset bijvoorbeeld, Tessa Lamers, uh, die komt uit uh, Groesbeek... ...heeft er ook al lange tijd in Nijmegen uh, zich opgehouden. Hij woont tegenwoordig nu in Haarlem, maar uh, dat, dat zijn wel even namen die ik uh, nu te binnen schiet. En dan jullie ook nog, uh, nog eens uh, erbij. Ja, Nijmegen, het komt heel veel goeds vandaan. Ja, dat... Haar, natuurlijk, een grote naam. Wie? Maar uh, de staat... Ja, oh ja, de stad natuurlijk, ja. Ja, ja, ja het is Nijmegen. Hè. Ja. Uh, ja. En uh, Joe goes Hunting, Robek ja. um, Go de Zoo, echt van alles. Ja. ja. Natuurlijk contact, hoe, hoe komt dat? Is, is het klimaat in, in die stad uh, dan ja. toch op een, een bepaalde manier, heeft dat ook te maken dat er uh, studenten zijn? Want uh, Nijmegen is een universiteitsstad. Ja, ik weet eigenlijk niet. Zelf, ja. Ik ben zelf niet als student, ik kom er wel vandaan, ben ja. geboren en opgegroeid. Maar ik ben er niet als student geweest, zeg maar, dus ik ken eigenlijk de studentens niet zo goed. Maar nee. Ik weet niet, ik denk dat het, de, de, ja, de Waal en de Zomerfeest elk jaar en de vierdaagse en dan, Er broeit een hoop cultuur in Nijmegen. Dus ja. ik denk dat het daar, daar vandaan komt of zo. Ondanks uh, dat, uh, dat we ook te maken hebben met wat ik dan altijd uh, noem het C-woord, of wat wij op de dinsdagmorgen zeggen, de buikgriep die uh, heerst op dit moment. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, ze blijven bezig. Cloud ja. Service is volgens mij ook een hele toffe band. Die hebben we laatst een Alma gemaakt, Ook die ja. was Nijmegen, volgens mij. Ja. Dus het uh, ja, blijft maar goede shit uitkomen. Ja. Um, eh, valt het mee of valt het tegen uh, in deze periode om muzikant uh, te zijn? Mm. Ja, het valt tegen. Ja, ik hoor hier je brommen, dus zijn... ik. Ja, ga door. <laughs> ja. Als muzikant zijn, dan valt het heel erg tegen. Ja, je kan geen shows doen. Je kan... mm. We hebben wel livestreams. We hebben wel af en toe wat vette livestreams gedaan. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk niks vergeleken met gewoon naar een zaal toe en die vol is en mensen en bier. En, en, en ja, dat gevoel, dat, dat mis je gewoon heel erg. Ja. Kunnen jullie dat dan even, hè, want je zegt het net, on online. Uh, nou weet ik dat volgens mij in du Nijmegen zit door een roosje, geloof ik, hè, als zaal. Ja, ja, ja. ja, hebben die daar uh, wat aan gedaan uh, om uh, toch een beetje de Nijmeegse popmuzikanten een hart onder de riem te steken en zeggen van jongens, we gooien even die zaal open voor jullie en uh, nou, laat maar eens even wat horen. En dat, uh, dat mensen ja, ja. dan online konden inprikken? Ja, er zijn uh, Schuam heet dat, dat is uh, een platform in Nijmegen die uh, werkt samen met Roosje. Hm? Die hebben volgens mij wel, ja, wat was het, onder maand of zo, een livestream. Hm? Ook allemaal Nijmeegse bands. Dus dat was wel uh, even wel geholpen. Sowieso. Ja, um, even over het album wat, wat eraan uh, zit te komen. Wat, wat voor soort album is het eigenlijk? Ja, je hebt er al iets over gezegd, maar uh, ja, want, want uh, ja, postpunk, zo, zo, zo omschrijven jullie zelf een ja. beetje, geloof ik, de muziek. Um, ja, uh, uh, uh, allemaal energieke nummers of zitten er soms ook toch uh, wel uh, nummers tussen waar je even dan wel op adem kan komen? Of? Ja, je kan af en toe kun je wel op adem komen, we zijn wel um, ja, wat volwassener geworden. Niet minder energiek daardoor, hoor, maar wel. Ik weet niet, wat meer aspecten in de muziek die ja. we eerst misschien niet zozeer hadden. Ja, want uh, uh, punk, he, heeft dat altijd bij jullie een, een grote rol van betekenis gespeeld uh, binnen de bit? Ja, voor ons is het denk ik vooral als uitlaatklep een beetje tegen alle. Ja, tegen het normale leven, zeg maar. En dat een beetje wegblazen met. met en uh, ja, muziek. Ja, ja, want, um, ja. ja nee, en dat is, dat, is nu, dat is er nu nog steeds sowieso. Ja. Maar het is nu ook, nee, er zit iets meer laag in, laat ik zo zeggen. Ja. Uh, want de naam Shameless, je schrijft het anders, uh, S-H-A-E-M en dan Les met uh, dubbel S aan het eind. Uh, uh, dat doet ook. Een beetje, een beetje vermoeden zo van we zijn schaamteloos en we durven eigenlijk alles wel uh, voor het voetlicht te, te brengen wat, uh, wat in ons opkomt. Zoiets. Ja, ja dat is ook uh, precies wat we eigenlijk doen. Ja. Ja. Als we een idee hebben en dan gaan we daar gewoon mee aan de gang. En als het vet is, dan is het cool. Ja. En, uh, soms is het ook niet cool en dan doen we het niet. Maar, uh... <laughs> We doen het in ieder geval allemaal. Ja, lopen, lopen de fans dan hardhollend weg als, als jullie iets doen wat, <laughs> <laughs> wat, wat niet kan? Of, uh, uh, of vreten ja, ze het van jullie nog? Dat is nog niet gebeurd, nee. he, maar uh, wie, weet. <laughs> wie weet. Ja, want, want jullie hebben best wel uh, wat aardig wat, wat volgens links en rechts op uh, de sociale media, denk ik. En op Spotify heb ik ook wel het idee dat jullie uh, aardig uh, gevonden worden. Ja, we hebben het begint... Uh langzaam steeds meer te worden, dus dat is wel tof. Dus het is een stijgende lijn in, ja. dat is belangrijk denk ik. Ja, uh, hebben de grote uh, muziekplatformers zich ook al gemeld bij Shameless of valt dat nog enigszins mee? Valt nog mee, valt nog mee. Ja. Maar wie weet, uh, een nieuwe single en uh, een nieuw album, Ja. we mikken er wel uh, op aan. Ja. En met deze opnames, Ja, ah, moet kunnen denk ik, ja. ik bedoel, ja, als je het hoort dan uh, denk ik tenminste. Dan wil ja. je het wel. Ja, uh, we moeten de muziek ook wel een beetje leren waarderen. Dan, uh, dan uh, krijg ik weer op een Sonomie van Tino Stuy, Want dan maak ik een, een bruggetje. En uh, dat is een bruggetje naar de single eigenlijk. Ja, ja, okay. <laughs> ja waarderen, hè, want daar gaat het over toch? Ja, ja, nee, daar gaat het over. Daar gaat het even meer om. Ja. <laughs> ja, uh, wat, is, uh, wat is de diepere betekenis van die single? Uh, hebben jullie er ook nog een diepere betekenis uh, bij, of niet? Ja, we zijn eigenlijk nooit zo heel erg van de diepere betekenissen. Maar ik zat er laatst over na te denken. En ik denk. Ja, we maken dan zo'n nummer. En dan is het gewoon af. En dan denken we, oh ja, cool. Alleen dan. Um, ja, dan zat ik over na te denken. En ik denk, omdat we hebben het nummer geschreven toen corona net een beetje begon hier in Nederland. Ja. Er was nog geen lockdown, maar het was wel een beetje van. Oeh, wat gaat er allemaal gebeuren? En uh, dat hoor je ook wel een beetje in, de, ja, in, de, in, de, in het nummer. Het is een beetje nerveus, ja. agressief. Een beetje zo van. Ja, Opgefokt of zo. Ja. En dat, uh, ja, dus dat, na nou, zeg maar, naar de hand merk je wel dat dat er echt in zit. Maar als we bezig zijn, dan hebben we zelden dat we denken, oh, dit, dit gaan we erin doen, of dit. Het is niet heel bewust, het is meer Onderbewust. wat er op dat moment gewoon speelt, ja. Ja, ja intuïtief eigenlijk, als het ware. Ja, precies. Ja. Uh, zullen we hem dan maar even laten horen, de nieuwe single van jullie? Ja, graag. Toch? Ja, hier is hij. Shameless met appreciate. Y'all fucking shoes Ineens op die webcam door de heen lopen. Die mensen die we ZFM zitten te kijken, of die denken. Wat gaat die daar nou nog niet kopen? Ik zeg maar één ding: opletten, hier is hij weer. Niets meer, niets meer dan zijn. Laat me, laat me voordat ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard. Alles giet, alles zacht. Het kwam aan, ik ging te hard. Alles hapert, alles zwart. Ik heb toch stiekem weer wat vaker te draaien deze van Velline. De nummer is ook alweer, geloof ik, drie, vier jaar oud. Maar maakt niet uit. Hij blijft het altijd wel goed doen. Alleen was dat daarvoor shameless met appreciate. Nou, ik heb het begrepen op Instagram. Want Penelope komt weer aan met nieuw materiaal. Maar we doen het nog even met deze. Dit is nog een geweldig nummer van wel eer. Ik denk van een jaar of uh, vijf, zes terug. Uh, en toen hadden ze ook al een hele mooie Baby Blue Penelope. If I know how, talk to me, talk to me now. Give me a sign, no, if you'd ask me. This is fire. Silvery skyline, such a beautiful sight that surrounds you. You're taking me higher. My heart is kicking the beat. But there's a look in your eyes that I can't read. Please talk to me, talk to me now. I'd be yours if I know how. Talk You're meant to be mine I'm Only if you, you dare Weer bijna aan het eind van het programma van, de, van vanavond. Ik heb er nog één hoor, want we hebben nog twee minuten. En daar heb ik altijd nog een beproefd middel voor. Never Know It's Real, hoor je daarvoor van Elephant. En daarvoor Penelope met Baby Blue. En bovendien kunnen we zeggen dat daar een nieuwe single van binnenkort gaat verschijnen van Penelope dan. Met het snoeiharde Baby Blue. Hoewel, er zit ook de minder dynamische momenten in. Shimmering Light hoorde je van Kafka vorige week nog te gast bij ons in de studio. En het is uh, alweer uh, het einde van deze alternatieve femme reguliere uitzending. Volgende week hebben we weer live muziek. Maar dat is ook voor een deel onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want die uh, doen ook mee. En dat is uh, Jip Richter die dan mee uh, komt. Deze is beproefd, zeg ik altijd maar. Uit 2012, want uh, er is een link tussen Frank van Kasteren en Ubrich... namelijk Chris Koch en you Donate Grammars. Dag! You